Middernacht, het begin van donderdag 4 juli. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In de Egyptische stad Alexandrië zijn aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi slaags geraakt. Er wordt met stenen gegooid en geschoten. In een andere stad in het noorden van Egypte zijn vier doden gevallen bij gevechten. De slachtoffers zouden allemaal aanhangers van Morsi zijn. In andere steden worden geen grote rellen gemeld. Op het Tahrirplein in Cairo wordt vooral feest gevierd. Wel komen er berichten binnen dat het kantoor van de Arabische nieuwszender Al Jazeera in Cairo is bestormd. Om te voorkomen dat er beelden zouden worden uitgezonden van een pro-Morsi demonstratie. Enkele medewerkers van Al Jazeera zouden gevangen zijn genomen. De Amerikaanse regering heeft het ondersteunende personeel van de ambassade in Cairo opdracht gegeven Egypte te verlaten. Enkele topdiplomaten blijven als enige Amerikanen achter. President Morsi werd de afgelopen dag door het leger afgezet... vanwege de aanhoudende politieke tegenstellingen in Egypte. Het is onbekend waar Morsi nu is. De Nederlandse regering is bezorgd over de ontwikkelingen in Egypte. Minister Timmermans schrijft op Facebook... dat het afzetten van president Morsi niet zonder risico is... Hij roept het Egyptische leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen en de richtingenstrijd via democratische middelen te laten verlopen. Timmermans wijst daarbij op het belang van vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren en respect voor de mensenrechten.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 NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Koning Willem-Alexander, kies voor een boeddhistische oplossing... zou ik u willen aanraden. Dames en heren, goedenavond. Voor deze avond stond um, een gesprek gepland over Maarten van Roosendaal. Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld, dan weet u dat. We wisten dat hij ernstig ziek was, dat er niet veel tijd meer was... En Warrempel, afgelopen maandag is Maarten overleden. Die avond stond um, de uitzending van Casaluna uiteraard in het teken van zijn leven, zijn werk. Wat voor die avond gepland stond, was een gesprek over het boeddhisme. Ach, hoe vluchtig. Dat gesprek hebben we verplaatst naar vanavond. De loop der dingen heb je nu eenmaal niet zelf in de hand. Dat is in de geest van Boeddha, en dat weet u... want inmiddels is half Nederland boeddhistisch. Zijn beeld wordt verkocht in tuincentra... Ik beken, bij mij is er ook eentje het huis binnengeslopen. Op slinkse wijze, zou ik bijna zeggen... een goede vriend um, van ons heeft hem meegenomen... voor mijn vrouw, die tenslotte al jaren intensief aan yoga doet. En zo zit hij nu. Hij, ik ben niet helemaal zeker... met gesloten ogen, in lotus, in de hoek van de kamer op de wijntafel. Hij past goed bij de gordijnen. En weet u wat mij nou nog het meest verbaast? Ik heb er eigenlijk amper erg in... dat hij daar al een tijdje zit kennelijk heeft hij ze volledig aangepast aan zijn omgeving. En hij zit nu hier ook tegenover de open haard aan tafel bij ons. Paul van der Velden, is ja. dat typisch Boeddha? Dat vermogen om zich aan te passen? Zo. Om zich in te passen in het interieur, in te passen in de tuincentra. Uh, dat is wat wij er hiermee doen. Uh, wij gaan natuurlijk in het Westen ongelooflijk selectief met het boeddhisme om... Want als ik hoor dat de Boeddha thuis bij de wijntafel staat... Op de wijn, dat zou, ja, het is een oude, oude ronde tafel. Ja, ja, maar staan er flessen wijn bij? Nou, of? nou, de, nou de, daarboven hangt een ets van een geneve en er staan regelmatig flessen wijn op tafel, ja. ja. nou ja, goed, in Sri Lanka mag dit niet, hoor. Nee. De, de Boeddha heeft als een van, een van de regels... Is dat de boeddhisten geen bedwelmende middelen mogen gebruiken. Nee. Dus geen alcohol en drugs, etc. En regel 5 is dat. En in Sri Lanka is men daar ongelooflijk streng op. Daar mag echt geen druppel alcohol in de buurt van de Boeddha staan. Elders is maar daar makkelijker in hoor. Er zijn zelfs uh, gebieden in Tibet waar de boeddha een glaasje alcohol aangeboden krijgt. Dus ook dat komt voor. Ja. Ja. Um, maar dat vermogen om zich een soort mimikrie uh, ja. er, er te zijn? Ja. Nou, het, het is het boeddhisme inderdaad wel uh, eigen. Uh, het boeddhisme past zich aan aan de cultuur waarin de leer belandt. En dat doet het boeddhisme al, al eerder. Want dat is in Azië gedaan dat gebeurt hier in het Westen ook. Dus wat dat betreft, uh, of er ooit een puur boeddhisme heeft bestaan... Ja, daar, daar zoeken westelingen nogal eens naar, wat is nou het pure boeddhisme? Dat is een heel groot probleem, dat is toch niet zo simpel? Zeg jij, zeg jij dat het eigenlijk niet bestaan heeft? Uh, dat is een forse uitspraak, maar ik neig daar wel een beetje toe eigenlijk. Ja. Of er ja. ooit echt een puur boeddhisme van de Boeddha zelf heeft bestaan, is geen echte vraag. Althans, ik moet het ook genuanceerd zeggen... Uh, we kunnen het niet reconstrueren. We weten niet precies wat de Boeddha gezegd heeft. Hè, er zit er tussen, tussen het moment dat hij leefde, hè, 480, 400 voor Christus ongeveer... en het moment van de eerste uh, geschriften... zit er toch een paar eeuwen van ja, orale transmissie tussen. Een paar eeuwen zelfs? Een paar eeuwen, ja. Ah. Hè, de eerste teksten zijn zo van 100 voor Christus. Er hebben ongetwijfeld andere manuscripten en, en teksten gecirculeerd. En misschien dat in de praktijken van monniken... Hè, hoe leraren met leerlingen omgeven, uh, omgaan... dat daar praktijken in zitten die ouder zijn dan wat je in de geschriften vindt. Het zou zomaar kunnen, we weten het alleen niet. Is het wel zeker dat die bestaan heeft überhaupt? Dat is wel erg waarschijnlijk. Ook daar is aan getwijfeld. In de 19e eeuw dacht men... het verhaal van de boeddha, het levensverhaal... is meer het, het, het verhaal van de mythische zonneheld. En als je het leven van de boeddha leest... dan zitten daar ook allemaal dingen in die nou niet zo heel historisch zijn. Het hebben van veertig tanden, negen meter hoog zijn, et cetera. Armen die tot aan de knieën komen, et cetera. Dat doet niet zo historisch aan. Dat is eerder mythologisch of, of, of mythisch. Maar er heeft waarschijnlijk wel een persoon rondgelopen... die ja, die, die titel Boeddha kreeg... En die, die naam had Sidhartha Gautama. Dat is wel erg waarschijnlijk. Okay. Ja. Wil je een glaasje wijn? Ik wil best een glaasje wijn. <laughs> ja. Ja. De fles wijn staat nou, op een meter of twee tegenover, het ja, tegenover het de boerderij. Ja, tegenover de ja. ja. Kan die wel hebben? Daar dat kan de boerder wel tegen, denk ja. ik. Ja. Jij ook, niet? Ik ook, ja hoor. <laughs> ja. Ja. Goed, uh, wijn uit Frankrijk. Ja. Um, ik kom uit Brabant en met een fles grootgebracht. Je <laughs> weet hoe dat gaat. Ja. <laughs> Goed, dan uh, toast ik kopje. Ja. En dan. Ja. Paul van der Velden. Op het leven. Op het leven, ja. heel goed. Jij bent groot kenner van het boeddhisme mm -hmm. en het Hindoeïsme trouwens. Um, je bent hoogleraar Aziatische religies ja. aan de Radboud in Nijmegen. Ja. Dus let even op. Um, het, is dus, het valt dus onder godsdienstwetenschappen. Ja, dat is al een ja religiestudies. Precies. Ja. Ja. Um, dat je kenner bent van het boeddhisme wil niet zeggen dat je zelf boeddhist nee. bent. Nee. Zoals een hoogleraar bipolaire stoornissen. Niet, niet, zaad, helft, niet per se een uh, ja, uh, ja. manisch depressief hoeft te zijn. Je hebt heel veel gereisd. Je spreekt de ja. talen uit het gebied. Ja. Hoeveel talen spreek je uit? Nou, ik spreek ze niet allemaal uh, maar. voortdurend. Maar uh, de talen waar ik het meest mee bezig ben, dat is uh, Sanskriet, uh, Hindi en een aantal soorten en Pali. Verder heb ik uh, klassiek Tamil gedaan, maar ook talen als Nepalees, een uh, beetje Thai-Cambodjaans, een beetje Japans en de... ook wat Tibetaans. Maar dat kan je allemaal lezen, verstaan, nou, uh, als, als ik mijn best doe, ah. ja. Maar Sanskrit, Hindi en uh, Pali, daar ben ik echt dagelijks mee bezig. Ik ben een gedicht in het Sanskrit aan het schrijven... over de vrouw van de hoofdbroer van de Boeddha. Oh, ja. dat heb je niet bij je toevallig. Uh, nee. Maar zelf aan het schrijven? Ja, ja, ja, ja. Als dichter? Ja, ja, ja. ja. ja en daar, waar uh, gaat dat gedicht over? Nou, ik kan het verhaal even vertellen. Ja. Ik, ik heb uh, ooit de Sandrananda vertaald. En de Sandrananda is een uh, tekst een biografie uh, over het leven van de halfbroer van de Boeddha, ja. hè, Nanda. De Boeddha zelf heeft het paleis van zijn vader verlaten. Die werd als die heeft dus dat boeddhisme... Uh, nou ja, is, is, heeft in ieder geval veel volgelingen gekregen. Nanda, zijn halfbroer, vond het prachtig in het paleis. Die vermaakte zich daar wel met de mooie vrouwen en het... Uh, het seksuele ja. leven. die vond het wel mooi. Dus op een dag zit hij met zijn vriendin Sundari... zit hij op het dak van het paleis... En de Boeddha komt voorbij en die moet een bedelgave hebben. Dus een van de dinarissen van het huis zegt dan tegen Nanda... Heer Nanda, uw broer komt voorbij, uh, die moet een bedelgave hebben. En dan gaat Nanda weg bij Sundari en zegt... ik ben zo terug, maar ik moet even mijn broer een bedelgave geven. En Sundari schildert dan een teken op haar voorhoofd... en zegt dan, uh, je moet terug zijn voor het teken opgedroogd is. Nou, Nanda gaat achter zijn broer aan... en uh, de Boeddha neemt hem dan mee naar het klooster... en maakt een monnik van hem. Maar Nanda wil dat niet. Nanda wil dolgraag terug naar zijn vrouw. Die vindt dat kloosterleven helemaal niet interessant. De Boeddha hoort daarvan en zegt dan... heb jij de, de, de, de, de hemelse paradijselijke tuinen van de god Indra wel eens gezien? En die tuinen van Indra zitten vol met hemelnimfen. Dus hele mooie, de Absarassen zoals dat heet... hele mooie hemelnimfen die ook eeuwig jong blijven, et cetera. En Nanda zegt dan, nee, die heb ik nooit gezien. Hoe, hoe kan ik daar naartoe? Nou, zegt de Boeddha, dat kan. En ze vliegen samen naar de hemelberg toe. Maar halverwege laat de Boeddha aan Nanda een half verbrande vrouwelijke aap zien. En vraagt dan aan eh, Nanda, wie is de mooier om te zien? Deze aap of jouw vrouw, hè, waar jouw verlangers zo naar uitgaan? Nee, zegt Nanda dan, mijn vrouw is oneindig veel mooier. Wat een vergelijking, mm -hmm, zegt de Boeddha. Ze vliegen door naar de hemel van Indra. En daar ziet Nanda al die prachtige hemelnimfen. En dan zegt de Boeddha opnieuw, wie is de mooier om te zien? Deze hemelnimfer of jouw vrouw? Nee, zegt Nanda. Mijn vrouw lijkt op die aap. Die hemelnimfer zijn oneindig veel mooier. Juist, zegt de Boeddha. De beloning voor ascetisch leven, hè, als je nu als monnik gaat leven... is dat je later in een volgend leven zo'n vrouw krijgt. Dus Nanda zegt, ik weet genoeg. Terug naar het klooster en mediteren. Wow. Um, toch was dit niet helemaal de bedoeling. De Boeddha heeft in feite een beetje een leugentje mm -hmm. uitgesproken. Heeft hij gedaan, trouwens, waar de goden bij waren... die nogal op dat soort dingen toezien. En uh, dan laat de Boeddha allerlei andere monniken naar Nanda toekomen. En Nanda wordt door hen onderricht. En uiteindelijk besluit hij om zijn verlangen... naar zo'n hemelse vrouw op te geven en te gaan streven naar de verlichting. En hij raakt ook verlicht, hij wordt een verlichte monnik, et cetera. Maar Sundari, die vrouw, blijft eigenlijk alleen in het, uh, in het paleis achter. En ze komt nog eventjes terug aan het eind van de tekst. Dan zegt uh, de Boeddha... Als jouw vrouw hoort dat jij zo deugdzaam bent geworden, zal ze ook wel deugdzaamheid onder de vrouw van het paleis gaan uitdragen. Maar zij verdwijnt daarmee. Hm. Ik heb dat altijd, ik heb die tekst vaak gelezen met studenten. Ik heb het altijd een beetje een onrechtvaardig verhaal tegenover ja. die vrouw gevonden. En ik ben nou een gedicht aan het schrijven over het lot van Sundari. En er zijn meer van dit soort uh, liederen. Er is ook een lied wat Yashodara uh, gezongen zou hebben, wat door een dichter is gemaakt. Yashodara was de vrouw van de Boeddha, die ook met haar zoontje achterbleef, omdat de Boeddha dus als zeed werd. En daar ben ik mee bezig. Met, oh. uh, en, maar, en je, want dan wil je ook iets, je geeft haar een stem. Ja. ja. En wat zegt ze dan? Wat ze nou, uh, ik ben bezig met vergelijkingen. Bijvoorbeeld als je, als je spreekt over de drie juwelen van het boeddhisme. Boeddha, Dharma en Sangha. Dus de Boeddha zelf, de Dharma, de leer. En de Sangha is het, uh, het genootschap van de monniken, het gezelschap van de monniken. Ik vertaal die drie juwelen naar aspecten van haar persoonlijkheid, van haar lichaam. En zo is ook het edele achtvoudige pad waarlangs je de verlichting bereikt. Dat vertaalde ik nu naar een erotisch edele achtvoudig pad. Want Mandanda was gelukkig bij zijn Sundari. En de Sandgiet-poëzie uh, heeft hele mooie vergelijkingen. voor uh, ja, hoe je dingen dubbel kunt uitdrukken, cetera, Woordspelingen. En Men is dol op uh, ja, palindromen en zo, hè? levensnevel, weet je wel, dat soort woorden. En Nelly plaatst op een parterre trap een pot staalpillen koos u de garage dus ook weet je, van die zinnen die ja, helemaal heen, ja. twee kanten op kunnen. Ja. Nou, daar is men dol op. En daar kun je dus nogal uh, okay. veel dubbele werkelijkheden mee oproepen. Ja. Maar ik heb gekozen... En, om en dubbele werkelijkheden, want, want, want een van de dingen die je nu aanraakt is... en ik wil wel een passage voorlezen ja. uit je boek... Uh, de Boeddha in het tuincentrum, dus van Paul van der Velde. Uh, wat ik, dat is eigenlijk ook een, een, misschien wel het boek waar we het vanavond over ja, hebben. Omdat ja. je daarin probeert te beschrijven wat er gebeurt als Boeddha in het Westen terechtkomt. Ja. Als ik het even ja. Ja, zo mag uh, samenvatten. En dat kan ik echt aanrijden, want het is een glasheldere analyse, vind ik. Bedankt. Uh, en het enige wat ik nog even over jouw cv wilde zeggen, dat je ook ook reisleider bent. Dus je ja. reist ook veel door het gebied... en dan neem je mensen ja. mee op studiereizen. Ja, ik neem mensen mee op studiereizen. Maar goed, ik ja. lees dan een passage voor uit je boek... De Boeddha in het tuincentrum, door mijne nou maar uitgegeven. Dan hebben we het over die Nanda. Ja. Nanda, halfbroer dus van Boeddha. Ja. Zag het woud van Indra. En zijn ogen bloeiden op van verbazing. De Absarazis kwamen, die nimfen dus... Kwam, zijn die nimfen, ja. Kwamen vol vreugde om hem heen en vol trots keken ze elkaar aan. De vrouwen waren alle gelijkelijk jong. Alleen maar gericht op de liefde... En ze waren alleen maar voor hen ter genieting. Die, voor hen ter genieting die goede daden hebben verricht. Ze waren hemels en omgang met hen geeft geen zonde. In hen komt het resultaat van de vrucht van de assese van de goden samen. Sommigen van hen zongen van laag tot hoog. Terwijl anderen speels lotussen uit elkaar haalden. Weer anderen dansten vanuit hun vreugde onder elkaar. Terwijl weer andere mooie houdingen aannamen. Terwijl hun halsnoeren doorkliefd werden door hun borsten. De gezichten van enkele van hen straalden zo vanuit... Het binnenste van het woud, met hun bewegelijke ooringen... als lotussen, bewogen door Karandana. Karandava vogels ja. te midden van massa's vernielde bladeren. Toen Nanda hen zag hoe ze tevoorschijn kwamen van diep uit het woud... als bliksemflitsen uit regenwolken... toen beefde zijn lichaam uit hartstocht... als het schijnsel van de maan op rimpelingen in het water. Ja, je, je geeft dit in je boek ja. om aan te geven... dat er ook een soort erotische ja. laag is ja. die je die je moet verbinden of mag verbinden met boeddhisme. Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. Uh, nou, die, die, die speelt ontzettend, die erotische laag. Uh, we. Volgens mij is dat iets wat we in het Westen bijvoorbeeld... Ja, niet zo... Uh, <laughs> niet graag of niet graag. Nee. Of... Ja, waarom eigenlijk niet? Maar niet zien. Nee, niet, liever niet willen zien, maar die laag is er ook. In, in Azië worden monniken vaak als enorm erotiserend gezien. Dus je zou denken, die mensen moeten zich onthouden juist van, ja. van erotiek. Dat doen ze ook. Ja, dat, dat horen ze te doen, doen. althans. Uh, dat komt van alles voor. Maar dat horen ze te doen. Maar uh, het komt nogal eens voor dat uh, vrouwen proberen monniken te verleiden. Trouwens, dat komt bij westerse vrouwen naar, naar monniken ook voor. Ja. Maar ik, ik was pas in China vorige maand. En de, de zesde Dalai Lama, dat is een uh, Dalai Lama die wat later op de troon is gekomen. Die heeft allerlei erotische poëzie geschreven. Hele mooie liederen heeft hij geschreven. En die poëzie is razend populair, zowel in Tibet als in China. Er worden nog steeds houseversies van opgenomen, zelfs uit de 17e eeuw. Maar die is nog steeds razend populair. die. die, die, die. En uh, die mythe wordt nou zo mooi gevonden... dat er Chinese meisjes zijn die naar Tibet gaan... om daar een Dalai lama te halen, dus een, een, een, een monnik te verleiden... om de geliefde te worden. En als monnik dan... die krijgt ook misschien wel? Ja, wel, ook. Ja hoor. En als die monnik dan meekomt naar China en uittreedt... dan blijkt er gewoon een jongen te zijn. En dat valt soms een beetje tegen. Maar dat gebeurt. Dit gebeurt ja, dus dit, dit, dit gebeurt dus ook die mannen laten ja, zitten is, verleiden ja, dan door zo'n meisje. Ja, verleid door zo'n ah. meisje. En ja, dat, dat gebeurt dan. Ja. Juist de wereld, hè? Ja, de echte wereld. Ja, ja, de ik de ga even wereld. te denken of je... parallellen met bijvoorbeeld... nonnen uit de middeleeuwen... Nou ja, goed, dat weet ik eigenlijk niet. Mystici bijvoorbeeld... Um, en in, in, in de mystiek zit er natuurlijk ook een heel, ja, hele diepe ja, ja. erotische uh, manier in mee te beschrijven van de liefde tot Christus, om maar ja. eens iets te noemen. Ja, die die Laat... lichamelijke vormen kan aannemen. Ja, dat is in hindoeïsme en boeddhisme heel normaal. He, uh, dat, dat komt heel veel voor. Uh, dat, dat de aantrekkelijkheid van de leer wordt, uh, zowel in hindoeïsme als boeddhisme, soms gepresenteerd als uh, de bekoring van de erotiek. Ja, Kijk, dat is dus een van de verrassingen, dames en heren... die, um, die je treft als lezer, als nietsvermoedende lezer... in zo'n boek De Boeddha in het tuincentrum van Paul van der Velde. En er zijn er nog wel veel meer die hij ons weet te bereiden. Wat mij, um, dat wil ik wel even zeggen... Um, buitengewoon treft in de manier waarop je schrijft... in dit boek, ik ken geen andere boeken van jou... dus okay. ik moet het hierop baseren. Mm -hmm. En in het begin had ik het daar knap lastig mee... dat je denkt... Maar nu gaat hij zich uitspreken over dat boeddhisme in het Westen. Ja. Want dat is natuurlijk een slap aftreksel en dat klopt niet. En, en wij doen alle rare dingen. En dat doe je niet. Nee, dat, dat doe ik dat niet. verdom je. Ja. En dat is in het begin denk je, maar dat... kom nou. Nee, meer niet. Nee, dat doet hij niet. Nee. En... Waar... <lacht> dat is irritant hoor? Ja, ja, heel irritant. Oh ja. ja. Nee, er is een reden voor. Uh, ik ben godsdienstwetenschapper. En uh, ik ben dus niet bekeerd. Ik ben tot niks bekeerd. Uh, ik hou me heel intensief bezig met de religies van Azië. Uh, ik heb er allemaal heel diep in gezet. Ik ben er van alles geïnitieerd, in allerlei richtingen. Maar ik ben niet bekeerd tot iets. En uh, ik beschrijf. En uh, wat mij interesseert, is de waarheid waarmee mensen leven. Of ze gelijk hebben... Ik zeg altijd van, dat is later op de auto voorbij de rode wijn. Ja, dat zitten we nu natuurlijk wel te doen op dit moment. Het is later op de auto. we hebben rode wijn, dat is zo. Maar of, of ze gelijk hebben, dat is een tweede. Maar het is hun werkelijkheid en dat boeit me. Ik heb me ooit in het verleden, ik, ik, ik geef dit voorbeeld wel vaker... ik heb me ooit bezighouden met ufo's. En niet zozeer dat ik nou geloof in ufo's, dat, uh, dat, is, dat is een tweede. Maar er bleek in Nederland een hele groep mensen te zijn... die hun dagen indeelt aan de hand van geloof in ufo's akni-yoga, die term viel dan ook vaak, en graancirkels. En de meeste graancirkels bleken in die tijd te ontstaan... in de buurt van Stadskanaal. Nou, die mensen schreven boeken daarover. Die gingen s'nachts uh, bij, bij, bij van die graanvelden zitten. Uh, graancirkels werden ontdekt, worden ontdekt in de weekends... want dan gaan mensen zweefvliegen, hè, dan kom je ze tegen de graancirkels. Of, of die mensen gelijk hadden, dat is voor mij eigenlijk het punt niet zo. Maar zij zijn met, het is hun waarheid, daar zijn ze mee bezig. En dat boeit me. Hmm. En daardoor kom ik dus niet tot een oordeel. Ik, ik ga niet zeggen of deze mensen gelijk hebben. Ik heb natuurlijk stiekem mijn oordeel wel eens af en toe. Maar uh, het is niet mijn streven om dat in mijn schrijfsels te laten, tot ja. uiting te laten komen. Maar, maar, want het wonderlijke is, als je dat dus eenmaal snapt... Mm -hmm. dan wordt het weldadig. Kijk. Nee, maar dat, dat meen ik ja. serieus. Dan mm -hmm. ga je opeens genieten van het feit dat dat oordeel uitblijft... Ja. En dan ja. ontstaat er een veel grotere ruimte. En toen dacht ja. ik even: maar is dat dan toch een soort invloed van het boeddhisme? Het uitstellen van je oordeel of niet willen oordelen. Dat, waar dat, die mm -hmm. kwaliteit, van, zich paart aan de wetenschappelijke blik uit het Westen. Ja. Van, ben je daardoor eigenlijk gevormd, toch ook als wetenschapper? Of nog beter gevormd? Uh, nou, als je vormt, me fors. Dat is in het verleden gebeurd en dat gaat nog steeds uh, door. Je, je pikt allerlei ideeën op. Ja. Ik heb het natuurlijk in de wetenschappelijke training ook heel erg geleerd. Stel je oordeel uit. Dat, dat is iets wat je pas aan het eind van het verhaal gaat, eventueel oordelen. Maar het boeddhisme probeert dat natuurlijk ook. Voortdurend aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen. Want men gaat er vanuit in het boeddhisme, en dat vind ik op zich wel een heldere gedachte... dat wij eigenlijk in een situatie leven van illusie... die zich voortdurend uit in voorkeur en afkeer. En dat drijft ons voortdurend voort. Dat is natuurlijk een proces, je vindt voortdurend je vindt iets van dingen en dat uh, volgens het boeddhisme creëert dat continu opnieuw een situatie van lijden. En of dat nou waar is of niet... Hè, want dan, dan kom je weer van ga je erin geloven of niet... Uh, het is een aardige gedachte. Uh, en, uh, maar ook eentje die jou toch wel diepgaand eentje heeft die beïnvloed. Ja, zeker die me diepgaand heeft beïnvloed. Ja, hoor. Want als ik zeg van uh, dat laat me allemaal koel cool, en ik, mm. ik kijk alleen afstandelijk... Ja. dat is niet waar. Nee. Dat is gewoon niet waar. Nee hoor, ik, ik sympathiseer enorm met deze religies... Maar het is wel zo dat als je je met wetenschap bezighoudt... moet je in principe ook ja, buiten dat oordelende vlak blijven. Uh, je beschrijft het met een licht positieve instelling. Uh, een, een collega omschrijft dat op die manier. En dat, daar kan ik me erg in vinden. Paul van der Velden, ik herhaal nog even, hoogleraar boeddhisme en Hindoeïsme aan de Radboud in Nijmegen. Als dit geen fusion is tussen Oost en West, dan weet ik het niet meer. Nee, nee, nee. Dit was uh, Ritchie Sakamoto, een Japanse componist. En dat is heel vaak een fusion van Oost en West, dat klopt. Het ja. is een van mijn favoriete componisten. Ja, je vindt dat, het ook uh, echt mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Vanwege ja, die fusion? Vanwege die, ja, vanwege die vanwege fusion, mengen. Het, het mengen. En hij heeft heel veel filmmuziek gemaakt ja. hè, en ook allerlei andere composities. Ja, ik vind dat echt uh, hele mooie muziek. Ja. Ja. Want zegt dat jou ook dat die fusie tussen Oost en West mogelijk is? Is dat ook het signaal? Um, hmm. We doen het. Het doet zich voor. Hè? Dus je ziet dat het mogelijk is. Als je in moderne steden in uh, Azië rondloopt tegenwoordig... dan waaien je in het Westen. En wij uh, in het Westen ontlenen ook praktijken aan Azië. En uh, geven daar een eigen inkleuring aan. Maar dat gebeurt in Azië met de Westerse ideeën precies zo, hè? Uh, als je in uh, een stad als Xi'an in China rondloopt... dan denk je, god, hier staan allemaal moderne uh, architectuur staat hier. Het is allemaal een Het gaat allemaal via de fongswee, via de lokale uh, opvattingen... over hoe een gebouw in elkaar moet zitten. Hm. Dus het ziet er heel westers uit. Maar als een Chinees daarop wijst, dan ga je het wel zien van... oh ja, hier is heel diep over nagedacht. Er zit ook nog een andere kant. Ja, ja er is een andere, andere kant nog aan. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. En we hebben het vanavond over boeddhisme. Omdat het, um, je ziet steeds, veel, het, nou, ik kan ook verwijzen naar de gasten die hier in Kaarsloenen geweest zijn. En je komt toch ook vaak via bijvoorbeeld iets als meditatie op het onderwerp boeddhisme. En toen dachten ja. wij, wij gaan het ja. eens aan de orde stellen. Hoe dat werkt bij ons in het Westen. Nou, is het al gebleken uit wat je vertelt, Paul van der Velden? En het valt onder religiestudies. Het ja. is een boeddhisme is een religie. Terwijl ik denk dat een van de ja. belangrijkste aannames in het Westen ja. Ja. is: dat het dat nou juist net nou, niet net is. Niet is, ja, ja, ja. Nou, dat is een hele verwarrende discussie langzamerhand. En uh, het, het punt is ook: uh, in Azië, in de Aziatische talen die ik ken, ken ik geen woord voor religie. Dus dat, dat woord bestaat niet. Uh, ik, wel woorden die erop lijken, maar ik ken in de talen die ik ken... Hm. dan ken ik niet alle Aziatische talen, maar ik ken geen woord voor religie. En wat betekent dat? Uh, nou ja, je, je krijgt een hele verwarde discussie. Kijk, hier in het Westen, wij zeggen dat het geen religie is. Dat heeft te maken met de 19e eeuw. Hè, de theosofie, andere esoterici die het boeddhisme ontdekten. En erachter kwamen dat het daar niet gaat om een samensmelten met een grote godheid of zo. Dus wij vinden hier in het Westen vaak een criterium voor een religie... dat er een godheid aan mee moet doen. Maar als het boeddhisme geen religie is wat er geen godheid aan meedoet... dan zijn Taoïsme en Confucianisme het ook niet. Dan zijn er wel meer geen religie. Jainisme eigenlijk ook niet. Terwijl dat doorgaans wel als een religie wordt beschouwd. Het woord religie roept hier in het Westen tegenwoordig... heel erg op de associatie met dan moet er van alles... Je moet aan allerlei regels geloven, je moet je aan allerlei dogma's houden. En uh, er mag een heleboel niet en er moet een heleboel wel. En spiritualiteit horen we heel graag. Dat, dat, dat heeft met groei te maken, met uh, individuele keuzes, etcetera, met, met mooie, diepe gedachten. En religie zou dat veel minder hebben. Nou, mensen die zich hier boeddhist noemen, dat zijn uh, doorgaans mensen die de mening zijn toegedaan dat het boeddhisme geen dogma's heeft. Uh, dat het nogal gaat over persoonlijke groei, He, dus daar nog in het verlengd licht van spiritualiteit. En dan hoeven al die dingen niet. Dan mag er geen heleboel. Maar uh, wij gaan wel uitermate selectief met het boeddhisme om, want als je nou gaat kijken wat, wat in Azië gebeurt, dan zie je eigenlijk dat er een heleboel regels zijn waar met name de monniken en de nonnen zich aan moeten houden. Die, als je zou moeten vertalen in westerse termen, toch echt dogma's zijn. He, je mag niet prediken aan iemand die uh, op een olifant zit tenzij die persoon ziek is. Een monnik zal zich niet springen tussen huizen begeven. Een monnik zal niet eten terwijl hij het proep geluid maakt. Een monnik zal zijn uh, gewaad niet aantrekken... als de slurf van een olifant, et cetera. Als de slurf niet slurf? De van een olifant. Dus ja. je mag je gewaad niet op die manier aantrekken. Dat is blijkbaar een bepaalde stijl van uh, kleding mm -hmm. geweest toen de tijd. probeer me dat even voor te spreken. ja. ja, ja. <laughs> maar er zijn dus wat dat betreft... Uh, wij gaan er heel selectief ja. mee om. En uh, het, het, het enige waardoor je kunt zeggen... Uh, het lijkt niet op wat wij doen, is dat het inderdaad zo is... dat uh, de Boeddha uh, als, als ideaal, als ultieme heil... niet heeft gesteld versmelting met een godheid, mm. Maar een ethische dimensie is er. Dus duidelijk boeddhistische ethiek. Er is een stichter, er is een ideaal leven... er zijn heilige geschriften. Al die andere karakteristieken van de religie, die zijn er wel. Maar kan je dan toch Boeddha vergelijken met Jezus? Uh, op een bepaalde manier wel. Uh, kijk, stichters van religies... Achteraf worden die als de stichters beschouwd. Meestal doet de eerste generatie ja. volgingen. Zijn dat goede managers, dan, dan krijg je dat vaak. Um, ze lijken op elkaar en ook weer niet. Het levensverhaal is heel erg verwant. He, allebei uh, op een wat vreemde manier op de wereld gekomen. Jezus door een maagdelijke geboorte. De Boeddha de tussenkomst van een witte olifant. Ook bij de Boeddha is soms sprake van een maagdelijke geboorte. Op jonge leeftijd ontdekt dat het bijzondere kinderen waren. Uh, uit een zekere anonimiteit met die heilsboodschap gekomen. Allebei hebben ze een moment van dat ze verleid worden... door een Satanachtige achtige figuur. De uh, Christus door Satan, de Boeddha door de god Mara. Het uh, moet allebei verslagen worden, et cetera. Allebei hebben ze een moment van verheerlijking. Uh, Christus op de berg Tabor was dat, dacht ik. En de Boeddha in uh, Sravasti, waar hij op een gegeven moment een, een, een wonder uitvoert. Dus wat dat betreft uh, zijn er genoeg parallellen aan te wijzen. Tussen beide ja. uh, figuren. Wat ook heel kenmerkend is, is dat ze allebei. Uh, nou, nee, wat een verschil is eigenlijk. De Boeddha zit in een serie. Hè? Uh, de Boeddha is niet uniek. De Boeddha is uniek in een tijdsgevricht. Maar wij leven nu in de Badra Kalpa, zegt het boeddhisme. Is een periode van miljoenen jaren. En daarin treden vijf Boeddhas op. Konaramanda, Krokachanda, Kachappa en Siddhartha Gautama hebben we gehad. Maar in twee jaar komt nog. Maar. De eerste twee boeddha's waren 90 meter hoog, zegt de traditie. En dat is hoog. En Maitreya zal uh, gewoon een menselijk formaat hebben. Dus de boeddha's worden wel steeds kleiner. We moeten allemaal inleveren, het moet ergens vandaan komen. Dus die laatste uh, boeddha zal een menselijke formaat hebben. Maar van Siddhartha Gautama, de historische boeddha... wordt soms ook gezegd dat hij 9 meter hoog was. En Christus past natuurlijk op een bepaalde manier ook wel in een serie... Uh, je hebt ook Johannes de Doper, je hebt voorwaarders, ja, maar de profeten dan. is toch, toch net toch even anders. Ja. Nou, behoorlijk anders, zelfs in de visie van christenen is dat, is dat fors verschillend, ja. is dat echt wat anders. Ja. Maar dat, dat, dat is uh, de Boeddha in een serie past. Ja, de Dalai Lama zegt heel vaak, uh, als het om doctrines gaat, dan lopen Christendom en boeddhisme niet goed parallel. Kijk je naar praktijken, wat mensen kunnen doen dan is er heel wat uitwisseling mogelijk. Maar er is ook, kijk, in het christendom... Um, uh, ja, dit is een, een, dat wordt enorm door de figuur van Christus en de zonde en het lijden ja, bepaald. Ja, uh, ja. Maar goed, er is ook zoiets als een visioen ja. hè, van de hemel. Ja. En het opgenomen worden in godsliefde. Ik maar even ja. een, een, een ja. willekeurig paravase nemen boeddhisme heeft dan het nirwana. Het nirwana. is ja. iets wat ook in de verre, toekom... verre toekomst. En dat kan je dan ook toch... nog eens. Ja. Nou, dat is het geloof, is ook een soort geloof ja. daarin. Ja, een geloof in een ultiem doel, een ultiem heel. Um, het is alleen in het boeddhisme wordt het dan niet heel hemels uh, voorgesteld. Het is wat anders. Hè. Het is een staat van zijn of ervaren. Waar dan de drie kenmerken van deze wereld, dukkha, anicca, anatta, dus dat alle bestaan wisselvallig is. Doeka wordt vaak vertaald... met leed, maar het is veel meer. Het is het feit... dat deze wereld het niet helemaal doet. Hè? Er is iets met deze wereld. Zit er zitten barstjes in. Er klopt iets niet. Dat is Doeka. Daar komt dan bij dat uh, dingen niet eeuwig zijn. Dat er geen uh, eeuwige ziel zou bestaan. En uh, de staat van zijn... of ervaren... of iets dergelijks, waar deze drie wegvallen... dat is de staat van nirwana. En uh, een... paradijselijke hemelse voorstelling... die komt in het boeddhisme ook voor... Uh, je hebt zes werelden waarin je kunt worden wedergeboren. En een daarvan is een hemelse wereld. En uh, er is nog een andere voorstelling. Je hebt bijvoorbeeld, het boeddhisme is geen eenheid. Dat denken we in het Westen ook heel vaak. Maar in feite is dat niet zo. Je hebt voorstellingen uh, dat je kunt worden wedergeboren in de Sukkawati hemel. En die is heel paradijselijk. En die lijkt op de christelijke hemel. Ja, dus de Sukkawati hemel is een hemel zonder leed. Daar komt geen leed voor. Dat is natuurlijk aangenaam. Maar uh, in de Soekhavati-hemel worden geen vrouwen wedergeboren. Dan zou je dus denken van, daar gaan we weer, discriminatie. Maar in feite wordt hiermee toegegeven, in die richting van boeddhisme... dat het leven van vrouwen zwaarder is dan het leven van mannen. Want uh, je wordt daar geboren in een situatie zonder leed. Dus er zijn geen vrouwen in Soekhavati. En uh, een geboorte is dat dus wat problematisch. Want de meeste wezens worden toch uit een uh, vrouwelijk ja. wezen geboren. Voor dieren geldt, dat geldt voor mensen. Dus je wordt daar geboren uit een lotusbloem. Die opbloeit voor het gezicht van de mediterende Boeddha Amitabha die daar zit. En de lotusbloem gaat open en daar kom je dan naar tevoorschijn. En dan leef je in die Sukhavati hemel. Maar als je dan toch op, op, op veel niveaus... De de parallellen mm -hmm. met het christendom kan doortrekken. Ja. En, en je echt vanuit, als je in, op het Aziatisch perspectief neemt, dan ja. moet je het als een religie ja. juist beschouwen. Ja. Dan ja. is het dus zo dat die Boeddha-beelden, ja. die we in het tuincentrum kopen, of die staat er nu eens eentje ook, ja. misschien moet je zo nog even vertellen wat voor boeddha beeld het ja. is. Ja. Dan is dat dus als alsof je dan dus in, in Tibet ja. daar een, een, een christusbeeld zou ophangen aan de muur. Ja. Hm? Uh, van Christus aan het kruis, denk ja. ik even. En daarbij zou zeggen, ja, maar dat heeft niks met religie te maken, hoor. Ja. ja zo ja, is het, echt. Da, da, dat, uh, ja, zo gaan wij om met deze ja, zo gaan wij daarbij om. En tegelijkertijd zie je dat als iemand een boeddha-beeld in huis heeft... Uh, dat er toch na verloop van tijd uh, een, een besef komt... Het is, geen gewoon, het is niet zomaar een kunstobject. Er ontkomt vanzelf een ritueeltje... Uh, ...kinderen leggen er een mooi kleedje omheen... ...maar dan wordt het toch een klein beetje een afgodsbeeld... ...als het ware. ja, een godsbeeld eigenlijk. Een godsbeeld, ja. Een ja een het, het, wordt een, het wordt een beeld waar toch... ...het, het is toch iets anders dan zomaar... Ja. ...een paarshaas of zo. Maar dan is er ja. toch iets... ...daar zit er toch iets raars in ons... ...ja, dan, ik spreek een oordeel uit... Ja. ...excusee. Ja, um, doe maar, doe eens. Gaat maar... ja, op de avond, je <laughs> ja, kunt best het beste oordeel ja. uitspreken. Hoor. Ja, ja, ja. Ik probeer het niet te doen, maar dat lukt me niet. Oh, je deed het wel, hè? Ja, ik deed ja. het ja. wel. Maar ja. dan zit er toch iets in dat, niet, dat je denkt van... ...wij... Gaan toch wel wonderlijk om met ja. die Boeddha. We willen per ja. se niet dat het ja. iets religieus is. Ja. Terwijl het dat van oudsher wel is. Ja. En hoe, wat zegt dat dan over ons? Nou, we zijn in het Westen, mensen die een Boeddha-beeld uh, in hun woning hebben staan. Je moet eens opletten als je bij mensen thuiskomt die dat hebben. Daar staan meer dingen bij. Daar staat een, uh, een Maria-beeldje bij van vroeger. Hm. Daar, daar, daar wordt wier ook voor geband. Er liggen wat vruchten bij. Er liggen wat dennenappels bij uit een bos waar men graag gaat wandelen. Of waar een herinnering omheen speelt. Het wordt een soort, uh, ja, geheel. En shoppen klinkt een beetje negatief. Maar ik, ik bedoel het eigenlijk van mensen, ja, de bricolage. Mensen halen dan wat dat betreft hun, hun, hun inspiratie uit verschillende bronnen. Er liggen vaak tarotkaarten bij. Of het systeem van mevrouw Lenormand, weet je Waar mensen dan de toekomst of de situatie mee inschatten. Uh, er ligt een kristal bij. Het is een beetje, een, een, het wordt een altaar waar de, de powerobjecten, zou je zeggen, bij elkaar ja. liggen. En mensen hebben die behoefte. Om, om, om, om hun spiritualiteit, hun religie, hoe je het ook wilt noemen. op een bepaalde manier tastbaar te maken. Maar het is op zijn minst, moet je constateren. dat het iets heel ambivalents is. Het is ambivalent. Het is een, het is een, ja. een vorm van religie bedrijven. die zich niet als religie wil zien. Ja, ja, ja. Waarbij je dan ook weer uh, die situatie krijgt. Uh, dit verhaal vertel ik ook vaker. Uh, een, een, een man komt op een uh, eiland, uh, komt daar uh, de inheemse bevolking tegen... en vraagt aan die mensen, uh, zijn hier nog kannibalen? En dan zeggen deze mensen kannibalen. nee, we hebben de laatste vorige week opgegeten. En dus uh, het wordt op een bepaalde manier ook een, een, ja, een situatie waar je denkt... Ja, het mag dat en dat niet zijn, maar het gaat juist aan alle criteria voldoen... waardoor het dat wel is. Ja. Ja, als iets vier enorme poot heeft, een enorme slurf en enorme oren... en zegt, uh, dit is geen olifant, dan lijkt het er wel heel ja. veel op. Nee. Ja. Ik vind boeddhi, dit, zijn, dit zijn wel. Die parabels van het boeddhisme zijn vaak wel meesterlijk. Die zijn, ja. ja en dat is ook een, een, een hele dimensie die hier weggelaten wordt. Hè. Boeddhisme heeft een enorme verhalentraditie. En die wordt hier vaak wat ondergeschoven. Die wordt als mythisch gezien. Hè. Het boeddhisme heeft, de boeddha heeft 547 geboorteverhalen verteld. over zijn vorige levens. Hoe hij de deugden heeft opgebouwd. Eh, om uiteindelijk dat laatste leven te krijgen. waarin hij dus die verlichting. Kreeg. Nou, die verhalen worden hier tot kinderverhaaltjes gemaakt. In Azië is dat nou net boeddhistische praktijk. Maar hier wordt dat een beetje weggeschoven. Ik moet wel eens op boeddhistische opleidingen, dan geef ik lezingen daar, et cetera. Dan word ik vaak gevraagd, vertel die verhalen nou eens, ik vertel die verhalen. En dan komt vaak de reactie, goh, dat het boeddhisme zoveel verhalen heeft. Ik wist dat helemaal niet. Ja, want men denkt vaak aan de wat zenachtige omgeving. Hmm. Lege ruimtes, eh, minimal. Mi meditatie, meditatie uh, uh, uh, uh, boeddhisme, is eigenlijk meditatie. Ja, in praktijk, als iemand hier zich boeddhist noemt of met boeddhisme bezig is, dan mediteert die persoon. In Azië is dat helemaal niet gezegd. Daar mediteert zelfs onder de monniken een minderheid. De meeste monniken doen Andra. andere dingen. Ja. Ja. ja. Is dat erg? Nee, maar, nee, maar het, het, het, is het, het beeld is zo. Ja, het beeld is zo. Ja. Dat, dat, dat, ja. Dat, ja. Maar, dat, maar dat heeft heel erg te maken met de 19e eeuw. He, uh, esoterische genootschap als de theosofie. De theosofen, maar dan Helena Blavatsky en Henry Olcott... trokken naar Azië om Azië uh, te redden... van de verderfelijke invloed van het christendom. Zo werd dat toen gezien. En uh, ook in, in de hoop deden ze dat... dat er op, in afgelegen gebieden nog oude wijsheden van Atlantis, van Cordoba, van Alexandrië te vinden zouden zijn. En die hoopte men te vinden in de leringen van de Boeddha, onder andere. En dan ging men er ook vanuit dat de Boeddha eigenlijk... ook maar één van de personen was, de Mahatma, zoals het werd genoemd... waarin die wijsheid zich openbaarde. Maar eigenlijk zat in die wijsheid van de Boeddha nog een veel oudere wijsheid. De Atlantische wijsheid. En die zou te vinden moeten zijn in het boeddhisme, in Shangri-La, Shambhala in Tibet, wat in die tijd een afgesloten rijk was, et cetera... daar moest die oude wijsheid te vinden zijn. En uh, ja, wij zitten nog steeds met, met dat beeld in ons hoofd. Hè? Kloosters waar diep mediterende monniken verblijven. Oh ja, want een belangrijk idee in de esoterische kringen was ook... dat de wijsheid die heel ver weg ligt, ligt ook diep in jou. De reis naar buiten is de reis naar binnen. Dat komt in meer tradities voor. Dat vind je in pelgrimage heel vaak. Mensen komen vaak terug van de pelgrimage en zeggen... ik heb het uiteindelijk mezelf teruggevonden, het ja. meer in je achtertuin. Maar dat idee was in de theosofie heel belangrijk. Wat je dus ver weg vond, zat ook diep dat in je. Het leidt naar binnen, naar, je je naar jezelf binnen. toe. Ja. Ja. Dat was in de theosofie ook een, een hele geaccepteerde manier... om nieuwe openbaringen te vinden. Het, het, het verborgen leven van Isa, van Jezus, van meneer Notowitsch, is op die manier tot stand gekomen. Het boek Het Derde Oog van Lobsang Rampa. Ik heb het in mijn studietijd in één adem uitgelezen. Ik vond het prachtig. Het blijkt helemaal wetenschappelijk gezien, fake te zijn. Cyril Hoskin heeft het geschreven, geen Lopzang Rampa... en Cyril Hoskin was een uh, man in Engeland. Tegelijkertijd zegt hij dat hij bezeten is geraakt... wat de bezeten klinkt wat negatief... dat de geest van een Tibetaanse monnik hem heeft overgenomen. En in Tibet is dat een geaccepteerde gedachte... Hm. Ja, of het echt waar is, ja, dat, dat, dat kan ik niet beoordelen. Het punt is alleen dat mensen met deze waarheid leven. En daar ja. gaat het weer om. Ja, ja. Dat boeit me altijd. Kijk, ik, ik heb deze Boeddha, je moet misschien nog mij even ja. uitleggen wat het is. Ik, ik, ik heb hem natuurlijk. Maandag was hij al mee. Ja. En toen ja. ging het over Maarten van Roosendaal. En dan kom je ja. dus mensen tegen met een Boeddha. Heb ik een Boeddha onder de arm? En dan hier nog. Ik liep het gebouw van de NOS binnen. En die zei van, uh, iemand zei van. Uh, oh, dan komt het wel goed met de uitzending van vanavond. Kijk, kijk, kijk. Of ja. uh, ook zo'n reactie van, oh ja, ja je, onder, er ontbrak nog wat aan je geluk. Precies. Ja, ja, ja, een Een gelukconnectie die heel makkelijk wordt gelegd in het Westen. Ja, ja, klopt. Ja. Dus misschien dat we een aantal ja. van die uh, associaties tussen boeddhisme en wat er in het Westen ja. aan, uh, aan uh, gehangen wordt, aan kleeft. ja. Um, nog na één uur kunnen doorspreken, want je blijft tot twee uur, wat ik ja, heel erg leuk ja. vind. Mensen kunnen ook bellen, je kunt bellen zometeen. 0800 112 met uw ervaringen van boeddhisme of vragen aan Paul van der Velde is ook uh, helemaal goed. Of beschrijving van een beeld. Want wat is deze? Deze, deze Dit is, schat, een, jij hij komt uit het Tuincentrum? Hij komt uit, uh, ja, hij komt uit het nieuwe eetcentrum of zo, maar het is een uh, Boeddha in Ayutthaya-stijl. Uh, Ayutthaya is uh, de vorige hoofdstad van Thailand. Tussen 1350 en 1767 was dat de hoofdstad. De stad is 24 keer door de Burmezen aangevallen. Dus uh, erg rustig was het daar niet. Uh, de naam Ayutthaya verwijst naar de stad van Rama, Ayodhya. De onoverwinnelijke stad die in India lag. Maar hij is afgebeeld met sieraden op het moment dat hij de aarde aanraakt. De rechterhand raakt de aarde aan. Hij zat te mediteren. In de halve lotushouding zit hij. Met de rechterhand raakt hij de aarde aan om de aarde te vragen te getuigen van zijn grote verdienst... dat hij recht op de verlichting heeft. En dan heeft hij sieraden aan, dat kan een aantal dingen betekenen. Uh, dat kan verwijzen naar de Jambhupati-episode... waarbij een fors Jambhupati tegen de Boeddha zegt... wat ben jij nou voor figuur, je hebt niet eens sieraden. Oh, watch me, zegt de Boeddha, en tjang, daar zijn de sieraden. <laughs> dat kan ook verwijzen naar de Boeddha die predikt in de hemel. Bijvoorbeeld in de hemel van Indra, dan draagt hij ook sieraden. En daar komt ook bij dat in Ayutthaya, dus waar deze vandaan komt... Uh, de koningen zichzelf vaak zagen als levende Boeddha's. Ja, en omdat de koningen zelf sieraden droegen. Uh, werden de Boeddha-beelden ook zeer uitvoerig met sieraden ja, ja. En er zit ook altijd iets, deze ook. Ik zei, hij, zij. Het is een hij, deze. Het is een hij, hij ja, ja. Maar er zit wel een soort. Ja. Fff, hè? Dus wij wij vinden het vaak vrouwelijk. Oh, ja, androgyne, androgyne, he? ja, ja. Nou, ook dat is een forse verschuiving. Uh, in India wordt de Boeddha echt tip-top als mannelijk beschreven. He, hij heeft macho, uh, macho tip op macho. 22 lichaamskenmerken, geslachtsdelen van een olifant... de borst van een leeuw, 40 tanden, kaken van een leeuw. Nou, het is echt uh, indrukwekkend uh, meel. Dat is langzamerhand steeds vrouwelijker geworden. He, tot die in De boeddha's die je hier soms ziet, die zijn bijna geslachtsloos. En recent hebben we zelfs de boeddha knuffels. <laughs> He, dus die die helemaal uh, ja, echt boeddha knuffels zijn geworden. Terwijl er is een giant tekst... Maar, in, uh, maar dat de... moet je misschien na 1 okay, vertellen. Oké, ik zal het nou, na ene vertellen. Want zo meteen is ja. eerst het hoorspel De Spin. En dan gaat het over misdaad. Ja, dat is westers, toch? Ja, dat is westers. tot zo meteen. Na 1. Hmm. Luister naar mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. De NTR presenteert...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 Die aanslag bij het Rijksmuseum, dat was Armin. Ik heb vanavond een persconferentie gepland. Morgenochtend, niet eerder. Snap jij wel wat de belangen zijn? Er is op me geschoten. Dus ja, ik geloof wel dat ik een idee heb van de belangen, ja. Het megatransport kwam binnen. En daarmee hoopte Jacqueline nog altijd het bestaan van de directie aan te kunnen tonen. Armin had een aanslag gepleegd op Sherman. Die was gelukkig mislukt. Maar ik moest nu wel extra maatregelen nemen. Ik twijfelde aan alles. Vooral aan het welzijn van mijn dochter, die nog altijd op de vlucht was voor Armin Oost. Sas? Sas ben jij dat? Goedenavond. Mijn naam is Van der Renesse, notaris. Bent u de heer Hofstra? Eh, uh, ja. De heer Trompenberg heeft een envelop in bewaring gegeven. Na zijn dood moest ik die zo spoedig mogelijk aan u persoonlijk overhandigen. 19 uur 24. Mijn naam is William Trompenberg. Ik ben dom geweest. Zo ongelooflijk dom. Hopelijk is het nog niet te laat om mijn hersens te gebruiken. De komende weken zal ik alles wat ik weet, alles wat ik weet over Armin Oost, inspreken op dit bandje. Alles wat ik weet over zijn contacten, zijn bankrekeningnummers, alles. Isaac, goeiemorgen. Blijf maar zitten, ik ga mee. Mee? Hoezo? Ik wil zeker weten dat die container vandaag wordt binnengebracht. Ik heb nieuwe informatie over Trompenberg. Later, eerst de container, oké? Okay? Cor heeft de arrestatie-teams en de observatie-eenheden neergezet. Ik heb tapes gekregen van Trompenberg. Later! En ik... Alle directieleden worden geobserveerd. Er zitten teams bij de douane en de loodsen. Als er maar iemand met zijn ping beweegt... Centraal aan alle eenheden. Posities innemen en ogen open. Afluister, team. Stand by. Borscho Cordelia. We gaan. Ik zie je zo bij de loods. Ga je mee? Kijk of je schouder voor je vertrekt. Ik hey, moet je wat vertellen. eh eh eh Niet over de telefoon. Hebben we genoeg backup? Er is overal dubbele dekking. Cor heeft nog een extra team standby. Oké. Okay. Oh, eindelijk. Ik heb dus nieuwe informatie. Over ons doel. Wij gaan vandaag de directie pakken. Dat klopt. Alleen er is maar één directeur. En dat is Armin Oost. Hou op, Wietse. Ik wil het niet horen. Niet nu. Wat wilde je me nou vertellen? Toen je gisteren zei dat ik uit moest kijken, dacht ik... laat me voor de zekerheid even de boer gaan controleren. Ja? In het hok achter lagen twee slaapzakken en een paar lege pizza dozen. En het daklicht was losgetrokken. Ik denk je dat Armin een paar mannetjes naar binnen heeft gesniet? Armin? Nee, dit moet iets anders zijn. We zijn zo dichtbij en daar ga jij alles onderuit halen. Waar zijn de dagen gebleven dat je vertrouwen in had? Niet nu, Witte, alsjeblieft. Of we nou Eddie Lagarde of Armin Oost oppakken, wat maakt het uit? Alles. We hebben volop bewijs tegen Armin. Dat is Amsterdam nog nooit gelukt. Als we hem oppakken met de grootste partij kook uit de geschiedenis... Ik wil de directie. Daar zijn ze. Geen gezeik meer. Ik heb een compleet overzicht van Armin's geldstromen, Over zijn corrupte contacten in het Amsterdamse korps. Over... Corrupte contacten? En kijk eens aan. Alweer een container, die staat Bedankt. Vergeet u niet wat? Oh, Sorry. Vergeetachtigheid. Dat is een slechte eigenschap. Soms wel, soms niet. Gelijk heb. Ik ben jullie nu alweer vergeten. Hier. Stoppen in de cassette. Blijf bij die container. Het schuift. Voor mij, mag je best weten, is het een aardige bijverdienste naast mijn gewone werk. Bij mij is het eerder andersom. Ik zou zeggen dat mijn politie salaris een aardige bijverdienst is. Maar, wacht even. De corrupte contacten van Armin, met naam en toenaam. Hoe weet hij dat? Armin gebruikt hem voor het witwassen, voor het onderhouden van contacten, alles. Hij heeft zelfs bewijs dat Armin verantwoordelijk is voor de moord op een paar Joegoslaven. Shit, dit is explosief materiaal, Wietse. Dit wil ik in een brandvrije kluis hebben. Nu meteen. Is dit alles? Ja. Vier bandjes. Cor, kun je een van de motorsurveillanten toe toesturen? Ik heb een uh, spoedpakketje. Rechtdoor. We moeten hier toch links? We gaan niet naar de loods. Dan gaan we het spul daarna uitladen. We zetten hem op de parkeerplaats. Welk bel ik ze. dan mogen ze het zelf ophalen. Hé? Ze rijden rechtdoor. Hij heeft toch niet op eigen houtje het plan omgegooid? Misschien is hij bang dat Armin ergens in een hinderlaag ligt. Wil jij hem af? Hier? Ja, hier. Hey Sherman, kom bij. Haventerrein. Parkeerterrein Zuid 4. Kom, naar de sportschool. Ah, daar heb je de koerier. U had een sportpakket? Ja, vier tapes. Die moeten naar het paleis van justitie. Paleis, oké. Okay. Is dit alles? Ze moeten onmiddellijk in de kluis. Komt helemaal goed. Alles nog goed met onze container? Nee, nee, nee, niks te zien. De container is gemeld bij de klanten. Veld Armin al met de directie. Nog niet. We wachten af. Zorg dat je in dekking blijft. Ik denk dat ze eerst een verkenner sturen. Staan we uit zicht? Ja. Zeker weten? Mm -hmm. Heb je dat daklicht opengelaten? Ja. Dan denken ze dat we ze niet doorhebben. Hier, kijk. Zie je? Daar liggen die slaapzakken. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Dan wachten we hier tot onze logees terugkomen. Noem mij er nog heen. Dank je. Alle teams. Zijn we stand-by? Er gebeurt helemaal niks, chef. Tch, dit bevalt mij niks. Die container is miljoenen waard. Waarom laten ze die onbeheerd staan? AT, wordt er al gebeld? nee nog niks. Ja, we zijn er maar bij gaan zitten. at geen geintjes. Zo'n bevel chef. We zat er bij de korteur? Niet, ze? nog geen beweging. kijk uit, het is geen speelgoed. ik heb honger. Ik heb honger. Nou, gaan we wat halen. Zeker weten. Zeker weten. Heren, hallo. Is er al iets van activiteiten merken? Al snel op het kuip op zondag. We gaan kijken. Wat? De directie doet niks, ze bellen niet, ze komen niet hierheen. Ik wil weten wat er in die container zit. Maar dan loopt de hele actie in de soep. Dat is-ie al, Wietse, En we gaan nu kijken waarom. Natuurlijk. Ik wist al dat de directie niet bestond. Maar dit was het megatransport, dat wist ik zeker. Ik zou niet de directie, maar wel Armin Oost op kunnen sluiten... met de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis... Maak open vaten met sap, en daarin de kook. leeg. Er zit alleen sap in. Godveral, weer leeg. Bel een heftruck. Ik moet al die vaten nazoeken. Een heftruck? Ik snap het niet. Er is geen kook. Oh, en hoeveel zou hierin zitten? Hoeveel kilo? Ik snap het niet. Je bent voor lul gezet. He? Je informant heeft gelogen. We hebben helemaal niks. We hebben die tapes van Trompenberg. En We daarmee... hebben hier maanden naartoe gewerkt. Maanden. Verdomme nog. Ik snap maar helemaal Dat niks, man. Dat is er iets heel He? erg mis met jou. ja. Niet. Want ik begrijp het wel. Jij bent verneukt, idioot. Godver. U hoorde onder meer...